4 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Nederlandse militair van de Koninklijke Marine... is tijdens een oefening op Aruba gewond geraakt door een kogel. Dat heeft de marine gemeld. Volgens lokale media is hij per ongeluk neergeschoten door een collega. Volgens de marine raakte de militair zwaar gewond... maar is zijn toestand stabiel. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De Marichossé onderzoekt de zaak.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 In de Soedanese hoofdstad Khartoum is een explosie geweest in een wapenfabriek. Er ontstond een grote brand die met moeite kon worden bedwongen. Een aantal mensen moest naar het ziekenhuis, maar er zou niemand zijn omgekomen. Wat de oorzaak van de explosie is, wordt nog onderzocht. De gouverneur van Khartoum zei tegen een Soedanese staatsvender dat er geen aanwijzingen zijn voor een aanslag of sabotage. Central Park in New York heeft een schenking gekregen van 100 miljoen dollar. Het zou de grootste gift zijn die ooit aan een openbaar park is gedaan. De schenking komt van de steenrijke manager van een hedgefonds. Die noemde het park de meest democratische instelling van de stad. Central Park in New York werd aangelegd in 1858. Er komen elk jaar miljoenen mensen. Het weer nog vannacht op veel plaatsen nevelig. In het no noorden ook af en toe regen. Overdag bewolkt. En in het noorden kans op regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het Martijn Middel en Lingelo Stoon. Goedemorgen. U luistert daar nu al wakker op Radio 1, het ochtendprogramma... dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt van het nieuws van de dag die net is begonnen. Verhalen uit het buitenland tot vlak om de hoek. Vandaag is het woensdag 24 oktober. Dit uur verdwaalde wasberen in Gelderland. 67 jaar geleden, het begin van de Verenigde Naties. En Obama belt zijn zwevende kiezers persoonlijk op om ze toch maar even te overtuigen. Wilt u nu reageren op onze uitzending? Bel dan even naar ons gratis nummer 0800-1121 of 2. Twitter met hashtag WNLNacht. Oud-topwielrenner Lens Armstrong moest deze week al zijn zeven toerzeges inleveren... vanwege dopinggebruik. En nu eist de Tour de Frans baas Michel Preudon ook dat zijn geld wordt ingeleverd. In het kielzog van de val van Armstrong... besloot de Rabobank te stoppen met het sponsoren van het profielrennen. Het vertrouwen in een schone wielensport lijkt verder weg dan ooit. Tijd om bij te praten met sportmarketeer Bob van Oosterhout. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het vertrouwen ook al verloren in de wielersport? Uh, ik denk dat iedereen het vertrouwen in de wielersport uh, verloren is met die kanttekening. Dat ik er heilig van overtuigd ben dat uh, het wielrennen er ook alweer bovenop gaat komen. En dat we misschien wel deze enorme reset in de sport nodig hadden. Waarom hadden we dit nodig? Maar het heeft er steeds op geleken dat het incidenten uh, waren. En nu merk je eigenlijk dat, ja, voor je gevoel... bijna iedereen in dit circus heeft meegespeeld. Ja, dan zou je ook bijna verwachten... dat iedereen die zijn mond nog niet heeft opengetrokken... ook iets op de kerststof heeft. Nou, dat, dat gaat ook wel gebeuren. Ik heb ook sterk de indruk dat uh, het bijna niet anders kan... of uh, Rabobank heeft uh, bijvoorbeeld als sponsor van de ploeg... signalen gekregen... Uh, uh, dat er best nog wel wat vervelende nieuwsfeiten... naar voren gaan komen waarbij Rabobank, Raborenners in relatie tot doping uh, worden gebracht en dan weet je dat de druk de publieke opinie zich op een bepaald moment misschien wel helemaal tegen je kan keren dus ik denk inderdaad dat we de komende weken nog uh, voldoende nieuwe feitjes zullen horen. Ja Rabobank uh, trekt zich nu terug uit het profielrennen. Uh, uh, uh, zijn ze daarmee op tijd of is het uh, leed al geleden? Nee ik denk dat Rabobank uh, het uh, op zich prima getimed heeft. Ze hebben uh, keurig even gewacht op het uh, rapport. Uh, Want nogmaals, ook Rabobank heeft als zeer trouwe structurele wielersponsor altijd... Uh, net als wij allemaal, denk ik, tegen beter, tegen beter weten in gedacht van... jongens, dit zijn incidenten. Maar uh, du moment dat, blijkt, dat bleek dat het allemaal geen incidenten zijn... maar dat er echt wel een enorm systeem aan de grondslag ligt... ja, dan kun je als zeker financial, als bank, anno 2012... Uh, al helemaal niet permitteren om met zo'n ja zwendel eh, te maken te hebben, want dat schaalt natuurlijk dramatisch af op je merk. Ja, wat eh, nu wel wordt gezegd is, uh, ja, uh, daarmee tref je nu juist de jongens die het wel goed doen, uh, de sport is alweer veel schoner geworden. Berokkert uh, uh, uh, de beslissing op die manier Rabobank ook niet, niet weer een beetje schade? Nee, want ik heb daar zelf namelijk helemaal geen uh, vertrouwen in. Uh, uh, zeg mij maar, wanneer we ooit in het wielrennen een streep... Hebben getrokken. Ik, ik weet nog als de dag van gisteren dat een paar jaar geleden in de Telegraaf een artikel stond over Contador, De Slekjes en Thomas Dekker. Die uh, in koor riepen wij zijn de nieuwe, frisse, jonge, eerlijke, zuivere generatie. Nou ja, we zijn twee jaar verder en iedereen is tegen de lamp gelopen. Dus uh, ik geloof niet zozeer dat dit alleen maar een probleem was van uh, vroegere generaties. Wie verwacht u nou als nieuwe sponsor voor het Nederlandse wielerploeg? Nou, ik heb vorige week al uh, geroepen dat ik, um, uh, kijk, de, de, de mensen van Rabobank met, met uh, Harold Knebel voorop... hoor ik steeds zeggen in de pers, uh, uh, de, de, de, mijn telefoon staat roodvloeiend. de sponsors staan te dringen. Om heel eerlijk te zijn, kan ik me dat bijna niet voorstellen en nog steeds hm. niet. Uh, Giant wordt steeds genoemd, ja. dat vind ik een ander verhaal. Giant heeft een rechtstreeks belang. Wanneer de wielermarkt instort, dan is dat een groot probleem voor Giant... Uh, dus ik snap wel dat zij nu roepen van, hé, hey, wij hebben er wel vertrouwen in. Maar ik kan me bijna niet voorstellen in de fase waarin we verkeren... Ik had het net over een resetknop. Nou ja, die zal uh, binnenkort uh, over een aantal maanden een keer keihard en publiekelijk moeten worden ingedrukt. Maar op, uh, eerst zal de onderste steen boven moeten. Zover zijn we nog niet. En ik kan me dus bijna niet voorstellen dat bedrijven die, van wie echt een miljoeneninvestering wordt verwacht... Uh, dat die bedrijven nu op dit moment serieus zouden overwegen in de wielersport te stappen. Ik zou eerst even rustig al die stofwolken laten optrekken. Ja, het is dus nog even afwachten. Boep van Oosterhout, sportmarketeer, dank je wel. Graag gedaan. En ze zijn alweer op weg naar de kiosken, de kranten. We nemen ze zometeen uh, zo hier op Radio 1 met u door. Maar eerst Coldplay. Jallo.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 In de Volkskrant een artikel over de nieuwe pil die voor een revolutie moet gaan zorgen in de behandeling van maag- en darmziekten. Het gaat om op een afstand bestuurbare pil, een Nederlandse uitvinding. De pil is net zo groot als een stevige multivitaminepil en communiceert met de buitenwereld met een draadloze ontvanger. Op die manier kan, als het nodig is, op precies het goede moment het medicijn in de capsule worden afgegeven.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 Pin is de vijand van de collectant, Koopt gratis kant Metro. Nederlanders hebben steeds minder kleingeld in hun portemonnee... en dat voelen de goede doeden ook in hun collectebus. Organisaties die vroeger veel geld ophaalden met huis aan huis... of op straat collecteren, moeten daarom op zoek naar alternatieven. En ook kerken merken dat er steeds minder geld wordt opgehaald... tijdens de collectes bij kerkdiensten. Dat komt in veel gevallen natuurlijk door het feit... dat er minder kerken naar de, mensen naar de kerkdienst toekomen... zegt een woordvoerder van de Protestantse Kerk Nederland... Maar ze zeggen, wellicht is het wel denkbaar om in de toekomst... aan de collector te geven via een mobiel pinapparaat of een smartphone. Dat en meer leest u zometeen in de ochtendkranten. Het... Zometeen, dan uh, hebben we ook uh, nog andere zaken te bespreken. Namelijk, um... De Klassieke muziek. Korsol. School is in Utrecht. En daar is Amsterdam nogal jaloers op. Ja, maar eerst 24 oktober 1945. De wereld kwam langzaam aan tot rust na de Tweede Wereldoorlog. Om oorlogen in de toekomst te voorkomen sloten 51 landen zich aan bij de Verenigde Naties. De internationale organisatie telt inmiddels 193 leden... en zet zich in voor internationale mensenrechten en mondiale veiligheid. Samen met VN-deskundige meneer Dick Leurdijk... spreken we de betekenissen van deze organisatie. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe gemakkelijk ging dat toen eigenlijk, dat starten van die VN? Ja, dat klinkt een beetje vreemd misschien, uh, nu zoveel jaar na de oprichting, maar ik. Dat ik wil jullie terecht het accent al leggen op de kern van de zaak. En dat is dat voor de oprichting van de VN in 1945 um, er absoluut iets, um, iets, iets nodig is geweest. En dat was de ellende van de Tweede Wereldoorlog. En mijn stelling is dus dat zonder, de, de, het verdriet van de, en zonder het verdriet en de ellende van de Tweede Wereldoorlog de internationale gemeenschap waarschijnlijk nooit in staat zou zijn geweest om zo'n nieuwe internationale organisatie als de VN op te richten. Ja, is het dan echt zo dat je eerst flink moet afbreken voordat je weer iets kunt opbouwen? Ja, ik ben bang dat het zo is. Kijk ook maar verder terug in de geschiedenis. Als je kijkt naar de oprichting van de Volkenbond, eh, dan zie je daar precies hetzelfde. Namelijk dat, um, eh, dat de Eerste Wereldoorlog een mm, absolute noodzakelijke voorwaarde was. om te komen tot uh, dat unieke besluit destijds, hè, in de, gezien in het de, in de perspectief van de geschiedenis. Ja. om te komen tot de oprichting van de Volkenbond. De Volkenbond en... was de voorloper van de Verenigde Naties. Ja. Precies, en, en nou ja, en, en dus, het, het, het, kijk, het is niet een, een, een, een wet van, van, van mede en persen, maar ik ben bang dat als je kijkt naar de ontwikkeling van de VN als internationale organisatie in de afgelopen jaren, ja, dat we dus geleidelijk zijn, dat we wel eens waar zien een hele geleidelijke ontwikkeling van het hele systeem van de VN, maar uh, ja, de situatie in Syrië maakt duidelijk dat we nog altijd in een wereld leven waarin natuurlijk ongelooflijk veel conflicten en chaos als we nou die ondertekening van het verdrag vandaag precies 67 jaar geleden niet hadden gehad, hadden we dan wellicht nu in een derde of misschien een vierde wereldoorlog gezeten? Nou, dat zou dat je mij niet zeggen. Um, want zo effectief is die VN nou, uh, nou, nou ook weer niet. En het feit dat er geen derde wereldoorlog uh, is geweest sinds uh, 1945, uh, wil dus niet zeggen dat dat nou helemaal op het konto van de VN geschreven kan worden. Um, maar de VN is in ieder geval een instrument um, de, waarmee de internationale gemeenschap heel voorzichtig stappen kan zetten op weg naar de idealen die in, dat, in het VN-handvest zo mooi zijn neergeschreven. Wat wat hebben ze de Bye. laatste 67 jaar dan betekend? Wat hebben ze gedaan? Nou ja, kijk, de, de bijdrage van de VN aan het behoud van internationale vrede en veiligheid, en daar hoeven we helemaal niet moeilijk over te doen, is natuurlijk heel bescheiden geweest. De VN heeft ook, net als de Europese Unie, één keer de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen. En toen dat gebeurde, heb ik in mijn reacties op, op die bekendmaking mijn grote verbazing daarover uitgesproken. Want je moet je goed realiseren dat, dat, dat aan de ene kant de VN een typische organisatie is met heel veel idealen, maar tegelijkertijd hebben de oprichters van de VN in 1945 er wel voor gezorgd dat de organisatie zelf eigenlijk nauwelijks effectieve instrumenten heeft en effectieve middelen om een, om een krachtige internationale organisatie te zijn. En dus uh, is mijn conclusie ook ja, we zullen het moeten doen met de riemen die we hebben mm -hmm. maar dat wil niet zeggen dat we, dat we elke dag met, met groot applaus aan de kant van de weg staan om de resultaten van het VN gebeuren toe te jagen. Maar wat zou er kunnen gebeuren om de VN wel sterker te maken? Om ze meer daad krachtigere dingen te laten doen. Ja, dat is een leuke vraag. Maar kijk, sinds de oprichting van de VN wordt er al gepraat over de noodzaak... om te komen tot een hervorming, een herstructurering van die VN. En toen Kofi Annan uh, in, aan, zijn, aan het eind van zijn tweede fase kwam... als secretaris-generaal van de VN... toen heeft hij ook nog een soort ultieme poging gedaan... om uiteindelijk een, een grondige hervorming van de VN tot stand te brengen. En dat is hem toen niet gelukt. Hij heeft op een aantal, een tweetal onderdelen heeft hij misschien een resultaat gehaald... Maar het netto-effect was dat er eigenlijk nauwelijks iets gebeurde... en dat is symptomatisch, denk ik, voor de VN. Um, een, een, de weg van de geleidelijkheid is eigenlijk de enige weg... Die, die begaanbaar is voor de internationale gemeenschap. Grote stappen vooruit, die zijn, uh, zijn ondenkbaar... anders dan onder druk van, van grote internationale crisissituaties. Daar ben ik bang. Maar als ik zo de conclusie mag trekken... dan draagt de VN niet zoveel bij. Dan kost het ons eigenlijk alleen maar geld, vergaderingen en mensen. Nou ja, geil. Kijk, het is een heel bescheiden internationaal uh, orgaan dat, dat, dat, dat als, als orgaan doet wat het kan. Maar als de lidstaten al bij de oprichting van de VN heel nadrukkelijk allerlei voorwaarden in, inbouwden in het systeem... En waarvan, waarbij ze zeiden wij zijn alleen maar onder bepaalde voorwaarden bereid om, om actieve bijdrage te leveren aan een verdere opbouw van de VN... Mm. Ja, dan, dan creëer je dus een instelling die eigenlijk vanaf het begin al relatief krachteloos is geweest... En dan moet je het dus hebben van, van allerlei ontwikkelingen. Die, die heel geleidelijk aan. Uh, ja, dan toch, uh, toch gaan in de richting van de, vers van de verdere versterking van het VN-systeem. Want bijvoorbeeld zo'n Joegoslavië-tribunaal. of het Internationaal Strafhof in Den Haag. dat waren dingen die in 1945 natuurlijk nog volstrekt ondenkbaar waren. En ook daar zie je dus weer dat je, dat je ja, gebeurtenissen zoals de oorlog in Joegoslavië. of de genocide in, um, in Rwanda nodig hebt. om weer volgende stappen te zetten op weg naar een internationaal rechtssysteem. Nou, het wordt in ieder geval een, een zoveelste dag van de VN. De 67e, om precies te zijn, VN-deskundige Dick Leurdijk. Dank u wel. Ja, graag gedaan.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 De script, Hall of Fame. Het is vijf minuten voor half vijf. U luistert naar Radio 1. Bach, Tchaikovsky of Chopin. Zware kost voor kinderen. Toch is het op de kathedrale koorschool in Utrecht heel normaal. Kinderen kunnen er vanaf groep vijf terecht en krijgen dan vier uur in de week muziekles. En dat is ongebruikelijk. De muzieklessen zijn al jaren geschrapt uit het basisonderwijs. Maar de gemeente Amsterdam wilde de muzieklessen terug. Iets wat ze in Utrecht op de koorschool altijd al hebben gedaan. U hoort verslaggever Annette Schut. Oh, nice... Wat klinkt dat goed, zeg? Zo'n oh, nice... mooie. zing uit je en. Oh, a... Het is natuurlijk prachtig om kinderen zuiver te horen zingen en te zien hoeveel plezier kinderen daaraan zelf beleven. Ria Vrouwijn, u bent de directeur van de Kathedrale Koorschool. Een school waar muziek heel erg belangrijk is. Waarom is dat? Ja, ik denk dat het een, een vorm van. Uh, van leven is die uh, uh, zo'n meerwaarde geeft aan uh, mm -hmm. dingen bewonderen, verwonderd raken, uh, samen iets neerzetten, zien dat je elkaar nodig hebt, uh, voelen dat je uh, met oude muziek, met hedendaagse muziek, met nieuwe muziek, uh, uh, ervaringen op kunt doen die eigenlijk uniek zijn. Ja. Dit is wel knap al. Dit zijn de kleinste kinderen van onze school. De groep 5 en groep 6, de jongsten. En die moeten eigenlijk nu al hele moeilijke dingen doen hè, voor, dit, voor, deze, voor deze productie. Met al deze chromatiek heet dat. Als je allemaal halve toontjes moet muziceren. Chromatische toonladder. Want wat is er zo leuk aan muziek? Nou, ik vind het niet echt zo leuk. Maar ik vind het best leuk. Niet echt zo leuk. Waarom ben je dan naar deze school gekomen? Nou, mijn moeder vond het belangrijk dat ik zong, maar mijn vorige school vond ik wel prima. Soms zingen en niet al niet te veel. Ik heb vandaag uh, een heel moeilijk liedje aan jullie te, te voordoen. Maar misschien ken je dit, uh, ken dit liedje, deze melodie? Uh. Ze hebben zelf gezegd dat vanaf ik al kon praten, dat ik al ging zingen. En ik vind het zelf ook heel leuk. En toen, ja, mijn ouders hadden deze school gevonden. En die zeggen dat je hier veel zingt. En toen hebben ze me opgegeven om audities te doen. En toen, ja, ben ik doorgegaan. En nu zit ik op deze school. En het is heel leuk. Het is een, volgens mij een vrij populaire school. Hoeveel leerlingen melden zich nou aan? En hoeveel komen er uiteindelijk door de selectie? Nou, de groep vijf ruimte is uh, zo'n zestien kinderen. En het dubbele aantal komt ongeveer auditie doen. Op mijn oude school uh, hadden ze wel na school wel eens een kinderkoor. En dan kun je er zingen. Maar hier krijg je wel gewoon echt lessen. En wat vind je nou, vind je nou ervan dat niet ieder, alle kinderen muziekles krijgen? Uh, nou ja, ik, ik zou het zelf heel leuk vinden als elke school ook uh, zanglessen geeft, maar uh, niet alle kinderen vinden zingen leuk. Dus hier merk ik ook dat we hier ook best veel werk krijgen in plaats van alleen zingen dat we ook heel veel taal krijgen en zo ook en veel rekenen mijn uh, vriendjes op mijn ouderschool die mis ik wel maar ik ga nog steeds naar de buitenschoolse opvang van mijn op mijn ouderschool en daar zie ik dan soms nog een paar andere vriendjes ja, nou maak ik het nog moeilijker dan moet je horen dan gaan we er nog een paar bij doen uh... is het wat zij doen? Voor kinderen is eigenlijk niet moeilijk om te doen. Want ze krijgen hier de tijd om dat te leren. En kinderen willen graag leren. En als je maar genoeg tijd daarvoor geeft, kunnen kinderen eigenlijk alles. En eigenlijk zouden dus veel meer kinderen zulke soort dingen kunnen leren. Maar die krijgen het niet aangeboden op school. Helaas, helaas. Dus het is heel goed dat er iedere keer weer aandacht voor gevraagd... Amsterdam zet het nu weer op de kaart. Ik hoop dat Utrecht gaat volgen. En dat gaat ook gebeuren naast Amsterdam. Volgen Rotterdam, Groningen en ook Utrecht het initiatief uit de hoofdstad. om muzieklessen terug te krijgen in het basisonderwijs. We horen een bijdrage van Annette Schut. Het is één minuut voor half vijf. Je luistert naar nu al wakker op Radio 1. Tijd voor. WNL's nieuwsminuutje met Robert Smit. Op Aruba is een Nederlandse militair van de marine. tijdens een oefening geraakt door een kogel. De man is in zijn lies geraakt en zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Bij het afvoeren van de militair naar een ziekenhuis ontstond er een opstootje tussen fotografen en bewapende militairen. Nelson Andrade, journalist van Diario en Bindkwartoora.com, is bij het voorval aanwezig. We stonden op een afstand van ongeveer 30 tot 30 meter met een pillerlens. Het was niet makkelijk, want die uh, militairen kwamen rechtstreeks op ons, ook met een beetje bedreiging.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 Het Nieuwsminuutje. Dank je Robert Smit. Het is misschien pas oktober, maar naast de pepernoten... komen ook de oliebollen weer tevoorschijn in Nederland. In elke stad is al wel een oliebollenkraam te vinden. Maar waar zijn nu de allergoedkoopste oliebollen te krijgen? Dat is elke dag up-to-date te vinden op de website oliebollenkaart.nl. Initiatiefnemer Wichert de Haan, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom een oliebollenkaart? Nou, het is eigenlijk als een intern project bij ons we begonnen om te kijken of we uh, de kracht van Romler kunnen gebruiken om op een hele makkelijke manier informatie uh, ja, naar boven te krijgen. In dit geval om met z'n allen te kijken waar alle oliebollenkramen zijn. Want inderdaad, wat je net zegt, ze verschijnen opeens en komen uit het niets en ja, ze zijn eigenlijk elk, elk jaar wel weer op dezelfde plek. Maar niemand weet precies waar alle oliebollenkramen staan en dat zijn wij in kaart aan het brengen, letterlijk. Ja, als mensen dus naar de website oliebollenkaart.nl gaan, dan krijg je een. kunt u even uitleggen wat je dan ziet? Ja, dan zie je eigenlijk de kaart van Nederland en dan zie je er allemaal oliebolletjes op. Hm. En afhankelijk van de kleur van de oliebol, uh, ja, is eigenlijk de prijs. Dus hoe lichter de oliebol, hoe uh, goedkoper de oliebol, en hoe donker de oliebol, hoe, de, hoe duurder. En ja, hij is nog net in opbouw. We zijn, we zijn net live. Mm -hmm. um, en ja, je ziet daar steeds meer oliebollen op de kaart komen. En, en hoe wordt dat nu uitgebreid? Oh. Hoe zit het systeem precies in elkaar dan met dat Ramler? Nou, oh. is uh, mijn bedrijf waarmee we op een hele innovatieve manier informatie uit de markt halen. En dat is vooral voor bedrijven heel relevant. Want we kunnen op ja, in no time kunnen we informatie op locatie gebaseerde informatie krijgen. En dan moet je voorstellen dat je. ...een nieuwe campagne in een supermarkt hebt. Nou, wij kunnen in een paar dagen alle supermarkten bezoeken... ...om te kijken of een bepaalde campagne er staat. Nou, die technologie en die kracht kunnen we ook gebruiken... ...om met z'n allen uh, te kijken uh, of er ergens iets is wat je vast wil leggen. Nou, in dit geval doen we dat met oliebollenkaarten. Uh, ja, Roemler is, behalve dus, uh, dat, dat informatie verstrekken... ...is het ook een app waarmee je geld kan verdienen met je smartphone... En zo zijn er duizenden mensen in Nederland die geld verdienen met een, uh, met een iPhone in het geval. En je moet je voorstellen, we vragen ze dan te kijken naar een, naar een oliebollenkraam. Mm -hmm. Op het moment dat ze die zien, uh, kunnen ze die met hun smartphone vastleggen... en komt een soort van digitaal hek rondom die oliebollenkraam... zodat geen andere persoon diezelfde oliebollenkraam meer kan claimen. En zo is het eigenlijk een spel om met z'n allen vast te leggen waar al die oliebollenkraam staan... En ja, je moet je voorstellen, als ik een, bij een oliebollenkraam uh, sta... dan kan ik heel makkelijk kijken of die al door iemand anders is geclaimd. Ja, dus stel je voor, heeft. ik sta in Utrecht uh, op de neuden... en hij staat nog niet uh, op, het, op de kaart, dan kan ik dat voor geld uh, kan ik dat dan aangeven. Dan krijg ik ja. er geld voor. Ja, en dat is natuurlijk ook een beetje het spel. Dus we bieden daar nu nog 2 euro per oliebollenkraam, geloof ik, voor. Maar hoe, hoe groter die kaart, hoe meer die gevuld wordt... hoe hoger de prijs per laatste oliebollenkaart kunnen laten, of een paar laatste kunnen laten worden. Ja, de site is, is nu een paar dagen live. Um, ik woon zelf in Groningen. Uh, wellicht heb jij de site voor je ook op dit moment. Waar kan ik in ja, Groningen ik de heb... goedkoopste oliebol vinden bijvoorbeeld? Nou, we zijn, ik weet niet of we in Groningen, ja, Rimpel hebben we er een paar. Natuurlijk hebben we oliebol in uh, Groningen. <lacht> ja. Kom nou op, zeg. Nou ja, wij zijn dus ook al. We zien dat er, er eentje, uh, ja, je kan ze voor 70 cent halen. Oh. Bij Vinkenhuizen, in Groningen Vinkenhuizen, bij de paddenstoel Zonnelaan. Uh. Ja, dat ja, is, is iets te ver weg. weg? Nee, is te ver weg oh, voor ja. mij. Ja. Nou, je, hebt ze, je hebt ze ook bij uh, uh, Wesserhaven. Oké, okay. ik, ik, ik, ik denk dat ik zelf straks even een kijkje neem op de, op de, op de website. Uh, ja, uh, uh, mooi, mooi initiatief natuurlijk. Je kunt op die manier heel makkelijk dat soort dingen inzichtelijk maken. En, en degene die het aanbrengt, die, die krijgt er ook nog weer eens wat voor. Uh, ja. uh, wat zou je nou nog meer kunnen doen met deze technologie? Nou ja... Voorzien met de technologie kunnen we bepaalde locaties laten bezoeken. Dus dan kunnen wij de locaties inplotten. Maar je kan het dus ook gebruiken voor locaties die je nog niet weet. Nou, dat zijn we nu hier aan het testen, eigenlijk. En dat kan je gebruiken voor eigenlijk alles wat je nog niet in je database hebt zitten. Dus stel dat je als gemeente niet weet waar je speeltoestellen staan, dan kunnen wij dat vastleggen. Stel dat je en uh, ja. dat met hagingkarren wil doen, dan kunnen wij dat vastleggen. Okay. Uh, stel, eigenlijk met van alles wat, wat nog niet in een database staat... kunnen wij op die manier zoeken. Allerlaatste vraag, met of zonder krenten? Met krenten. Oké, okay. nou, als je al trek hebt gekregen... surf naar deoliebollenkaart.nl om te kijken waar je in de buurt goedkoop... een oliebol kunt krijgen, initiatiefnemer Wichert Daan. Hartelijk dank. Graag gedaan. En zometeen gaan we naar onze verslaggever Rens Gooseling. Hij was bij de oprichter van de succesvolle website 22 Tracks. Maar eerst gaan we luisteren naar de titelsong van Skyfall, de nieuwe James Bond film. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then. Here more met Skyfall. Je luistert naar nu al wakker op Radio 1. Zometeen. Nijmegen staat op zijn kop niet vanwege de Vierdaagse, maar vanwege een wasbeer. Onze 17-jarige re verslaggever Rens Gooseling is vannacht bij Vincent Reinders. Oprichter van de succesvolle website 22tracks.nl. Waar inmiddels 400.000 bezoekers per maand genieten van nieuwe muziek... die door Vincent en zijn vrienden wordt uitgezocht. En Rens wilde ook wel eens weten hoe je die muziek als eerste vindt. Jij gaat uh, hier leren hoe jij die beste muziek uitzoekt. Ja, ik wil ook wel die dingen als eerste hebben, laat me zeggen. kan ik je een aantal uh, tips geven eigenlijk. Ik doe zelf bijvoorbeeld een hiphop playlist... en ik wil je wel een aantal trucjes uit, uh, uit de doeken doen. Ga de kanalen af waar de artiesten zitten. Dus de Twitter, Facebook... Soundcloud-kanalen. Als een Kanye West een nieuw nummer uit heeft... vaak zet hij hem nog voordat hij officieel verschijnt op iTunes of op Spotify... zet hij hem zelf al online ergens. En uh, natuurlijk ben je nergens sneller dan bij de bron zelf. Dus dat is tip 1 die ik je geef. Zoek je artiesten uit. Maar ja, je kan, kan natuurlijk lang niet alles weten... Uh, al helemaal niet van de muziekwereld waar je niet zoveel van af weet. Kan je lang niet alle artiesten kennen. Dus dan heb je eigenlijk een soort... Rijd je uh, blogs nodig. En een blog die leeft eigenlijk van uh, up-to-date zijn en on-point zijn. Dus die plaatsen alles wat van belang is. Dus ik hou een aantal blogs in de gaten. Dan luister ik bijvoorbeeld 100 tot 200 nummers per week in de hiphop. En vijf daarvan komen op 22 tracks. Dus echt de vijf beste van die week, die komen daarop. Het is nu nacht. Doe je dat vaak s'nachts? Uh, ja, ik, ik vind het wel prettig uh, om in de nacht met je headphone op... gewoon het web echt af te struinen. Eén of twee uur s'nachts daar voor het begin van te maken. Want zo'n zo update, daar trek ik toch al gauw vier, vijf uur voor uit... om, uh, om elke week weer die vijf juweeltjes uh, te zoeken. Maar het klinkt heel erg als een klein jongetje... die op zijn zolderkamertje muziek zit te zoeken. Moet je niet de club in en zo? Nou, dat is een, uh, een goede vraag. Want in de club leer je ook weer dingen kennen... Of leer je dingen waarderen die je thuis helemaal verschrikkelijk vindt. En dan in de club denk je, denk je, nou, ik vind het eigenlijk wel goed... of ik zie de reacties van mensen. Dus uh, er valt wat voor te zeggen dat je bij het uitgaan ook nog uh, muziek ontdekt... maar wel een stuk minder. Ik vind, het, ik vind de beleving van muziek bij het uitgaan minder interessant... om precies op de hoogte te zijn van, uh, van wat er speelt. Maar het kan wel bij bepaalde nummers wat, uh, wat context geven. Maar het gebeurt, het gebeurt weinig... Dat ik op een feest een nummer hoor uh, binnen mijn genre wat ik niet ken. En kun je wat laten horen? Ik, ik neem je graag even mee. Um, ik begin toch even in mijn eigen, eigen hip-hopwereldje. Uh. Mali World, are oh, you there? Mali Girl, I'll do that. Face down, stomach pump, RIP that. Government, be in the spoils in UCDC that. Nou, dit is bijvoorbeeld een uh, jonge gast uit Atlanta, waar ik nog nooit van had gehoord. John Anthony heet hij. Ik twitterde dan dat ik dit nummer erbij had gezet en ik kreeg in één keer van hemzelf een reactie en van zijn manager van oh, geweldig. Uh, zo vet dat je het waardeert en dat je me ertussen hebt gezet en bedankt. En dit zijn nog artiesten die heel erg uh, dankbaar zijn en humble. En... Heel erg op zoek naar een beetje aandacht. En, en, en misschien is dit wel, wel de eerste keer dat ze in Nederland ergens aandacht krijgen. Dus het is heel leuk om daardoor direct contact te hebben met zo'n artiest. En zo heb je, ja, bouw je gewoon een fantastisch netwerk op van, van muzikanten. Het is gewoon een nachtelijke speurtocht. De laatste tip um, waar ik heel erg van hou is, um, is muziek die, die ook rustgevend werkt. Dus ik, ik, doe, ik doe ook een playlist, uh, de relax playlist. En daar staat deze jonge Deen, een producer uit Denemarken van 18, 19 jaar. Die heet Galli Matthias. En daar wil ik je toch echt dit nummer van meegeven. Nijmegen staat op zijn kop. Niet vanwege de Vierdaagse, maar vanwege een wasbeer. In natuurgebied De Ooipolder werd gisteren een wasbeer gespot... door een observatiecamera. En er is veel onduidelijkheid over het beestje. Dus het is hoog tijd voor een update. En die wasbeer-update krijgen we van Twan Teunissen. Hij zet zich namens dieren, eh, natuurorganisatie ARK in... voor het leven van opvallende dieren in de Nederlandse natuur. Twan, goedemorgen. Goedemorgen. Is er al een naam voor die wasbeer? Wasbeer. <laughs> ja, ja. Oké. Okay. Wat is het laatste nieuws? Nou, het laatste nieuws is dat we geen idee hebben. Waarschijnlijk is hij uh, nu wakker en uh, gaat hij bijna naar bed toe. Want wat dag, dus dan uh, gaat hij zich weer verschuilen in de bosjes. Heeft hij al gegeten? Ik uh, vermoed van wel. Hm. Maar uh, er is een wasbeer gespot. Ik dacht niet gelijk al oh, wat opmerkelijk. Is dat raar? Nou, uh, dat kan. Maar voor Nederland is het toch een uh, bijzonder dier. Het is een uh, Noord-Amerikaanse diersoort. Die in de jaren 50 in Duitsland geïmporteerd is, daar ontsnapt is en het uh, wild is gaan leven. En daar uh, gigantische aantallen heeft gevormd. En in Nederland zijn er tot nu toe enkele tientallen waarnemingen. Mm -hmm. Gedurende de afgelopen tientallen jaren. Dit was de eerste ooit in de Ooipolder. Maar de Oipolder, dat is uh, grotendeels natuurgebied, ligt tegen de Duitse grens. Dus ja, op zich is het niet heel wonderlijk dat hij van Duitsland hier de grens overwandelt. Dus hij is ook is... eigenlijk gewoon even naar Nederland gewandeld? Zal die blijven. Maar gebeurt dat, gebeurt dat niet vaker? Of kunnen we dat nu vaker gaan verwachten? Er zijn hele goede populaties in Duitsland met die wasberen. Ja. Krijgen we straks uh, tientallen wasberen op de weg? Ja, dat weet ik niet, maar het zou zomaar kunnen. Als je kijkt wat er in Duitsland is gebeurd, waar uh, een, een gigantische populatie van honderdduizenden dieren uit een, een paar ontsnapte beestjes uh, is ontstaan, uh, kan dat zomaar gebeuren. En in Duitsland wordt dat dier, omdat hij die gezien wordt uh, als exot, nou dat is hij ook, het is een Noord-Amerikaan, wordt hij actief bejaagd als in de jaren 50. En zo schoten ze in de jaren 90 schoten ze nog een paar honderd per jachtseizoen. Ja. Um, en vorig jaar schoten ze al 67.000. En ondanks die fanatieke jacht um, is het aantal toch gigantisch toegenomen. Dus uh, onderzoekers die hebben mij verteld van nou wend hem maar aan, want er vanaf komen dat doe je niet meer. Eén was beer nu gezien door een observatiecamera in de ooipolder. Uh, hoe groot is dan de kans dat er al meer rondlopen? Nou, ik vermoed dat er sowieso al meer rondlopen in Nederland. Alleen dan moeten ze elkaar nog tegenkomen en uh, kindjes gaan maken. Ja, dan krijg je er vanzelf meer. Want ze leven alleen? Uh, het zijn dieren die een deel van het jaar alleen leven. En in de paaltijd samenkomen en dan uh, kindjes maken. En wat kan de natuurorganisatie ARK, ARK, waar u bij werkt, nu nog doen voor die wasbeer? Nou, wij niet zoveel. Uh, ik denk geen enkele natuurorganisatie die zich actief met wasbeer bezighoudt. Uh, het is gewoon een gegeven dat dat bezig komt. En um, dat we er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten... Um, je kan er heel druk om gaan maken, dat heeft weinig zin. Um, en nogmaals, wat het Duitsers ook zeggen, uh, wend er maar aan, hij, uh, hij hoort er gewoon bij. Wij als natuurorganisatie zetten ons vooral in om nieuwe natuur te ontwikkelen. Um, samen met allerlei maatschappelijke partners, met waterwinners, met, met kleiwinners voor de bakstenenindustrie, En maken daar de plek voor uh, Europese natuur, voor de Nederlandse natuur. Ja, en, uh, soms zitten daar dan ook exoten bij en die uh, profiteren daar ook van. Zoals de wasbeer. Gaat u nou zelf ook nog een kijkje nemen... kijken of u wellicht die wasbeer kunt spotten of is dat, dat niet mogelijk? Nou, Ik kom vaak in de oorpolder, uh, maar ik ben ook blij als ik ooit wel eens een vos zie. En daar zitten er toch echt een stuk meer van. Dus die, uh, die kansen blijft nog altijd een stuk groter. Dus ik vrees dat het zien van een wasbeer moeilijk wordt als, als uh, nachtdier... wat toch verscholen in de bosjes blijft. Ja, duidelijk. Van Teunissen van Natuurorganisatie ARK. Dank u wel. Geen dag.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 Soms zijn de boos hecht van mij. Kijkers zijn geen sterren meer, de lucht verbleekt en langzaam komt de zon op. Vlamingen zijn goed in Nederlandstalig werk zoals Geert Verdikt... de zanger van Buurman uit uh, Vlaams Limburg. Dit was London Stansted. De Holland-Amerika-lijn met Wouter Zantingen. En van Londen stent het naar de VS. Op 6 november gaan de Amerikanen naar de stembus voor hun president. Elke week volgen de verkiezingen op de voet met onze verkiezingsexpert in Washington. Nog dertien dagen te gaan en dan is het zover. Hoe deze laatste twee weken eruit zien voor de presidentskandidaten Romney en Obama... bespreken we met Wouter Zantingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we gelijk maar even beginnen met het gerucht van de nacht. Donald Trump zou namelijk de scheidingspapieren van de Obama's hebben. Is dat waar? Ja, nou ja, Donald Trump moet je nooit helemaal uh, geloven, uh, uh, gelijk in ieder geval, zonder dat hij met bewijs komt. Het is nogal een fantastische en egotripper. En hij gelooft ook in uh, van allerlei complottheorieën, dat uh, Obama een geheime moslim is, of dat hij uh, eigenlijk geboren is in Kenia en dat hij zijn geboortebewijs heeft vervalst. Maar ja, wat hij nu inderdaad heeft gezegd, is dat hij aan uh, scheidingspapier is gekomen. Uh, het verhaal hierachter is dat uh, ongeveer 12 jaar geleden, in het jaar, rond het jaar 2000, uh, ging Barack Obama voor het uh, uh, congres in, uh, in, in de staat Illinois. En dat lukte hem toen niet om daar een zetel te krijgen. En toen heeft hij het dus uh, moeilijk gehad in zijn relatie een tijdje. En het schijnt dus uh, volgens Trump dat uh, Michel toen uh, scheidingspapier heeft ingevuld, maar uiteindelijk dus nooit heeft ingediend. Uh, ja zelfs als het waar is, het, natuurlijk het betekent het gewoon heel weinig meer. Ja, hij, hij vindt dat het natuurlijk een enorme scoop is. En maar we gaan kijken of, het, uh, of dit waar is. Maar betekent dit niet in de stemmen dat mensen toch denken van, oh, hun, hun liefde was toch niet zo sterk twaalf jaar geleden? Kan die daarop gepakt worden, nee, Obama? Nee, de, de papieren zijn. zijn... Nee, ik denk dat van jaar geleden dat dat niet uitmaakt. Op Pierre het nooit getekend. Obama heeft eerst een boek wel over geschreven. Ook dat, hij, dat het een moeilijke tijd was geweest in hun relatie. Dat ze ups en downs hebben gehad. Maar ja, ja. Uh, ja dit is natuurlijk niet echt relevant meer. Dit is al heel oud. Nou, laten we teruggaan even naar de verkiezingsstrijd. Het laatste debat is geweest. Um, gaan ze elkaar nog tegenkomen, Romney en Obama? Nou, ja, zoals je zei, het laatste debat is geweest. In principe dus niet uh, tot uh, de verkiezingen. Ze gaan wel allebei natuurlijk dezelfde staten afreizen. Misschien komen allebei hun motorketen, hun, hun kolonnes met hun wagens elkaar nog tegen. Maar in principe nou, dan gaan ze elkaar nu uh, vermijden en zich vooral helemaal 100% uit de kiezersrecht. Ja, want hoe moeten we dat voor ons zien? Zijn ze echt met uh, touringcars, uh, vrachtwagens, uh, komen ze een, een, een, een staat binnen? Of hoe zien we dat voor ons? Nou, het is echt bizar. Bijvoorbeeld Obama doet dan bijvoorbeeld uh, zes staten in uh, 48 uur. En met zijn vliegtuig vliegt hij van staat naar staat en dan geeft hij speeches. En dan, uh, ja, het is, het is een ontzettend hectisch programma. Het is één uur hier, een stukje rijden, één uur daar en dan vliegt hij weer ergens anders heen. En uh, constant maar weer hetzelfde verhaal, hè? Ja, en dat moet zich ook vertalen in de peilingen. Hoe staat het nu met die uh, peilingen? Ze staan uh, uh, in de totale landelijke peilingen echt nek aan nek met uh, allebei 47 procent. Maar Obama heeft een, uh, nog steeds een klaar voordeel omdat hij in de swing steedt. de staten die er echt toe doen, de staten die misschien nog gaan uh, kunnen veranderen uh, van, van stem. Daar staat hij uh, voor. Ja, dat betekent dus dat hij in die swing states een uh, voorsprong heeft. Die voorsprong moet hij natuurlijk wel uh, uh, vasthouden. Uh, uh, ja, welke, staten, daar, welke staten zijn het waar Obama en Romney nog echt om kunnen vechten? Nou, Het is wel interessant, normaal gesproken in deze uh, fase van de campagne, helemaal op het einde, wat je dan altijd wel ziet is dat de kandidaten de staten gaan opgeven. Dan zegt ze van, nou deze staat... Dat doen we niet meer, want het kost allemaal heel veel geld om, al je, uh, om, om ja, campagne te voeren, om, om allemaal advertenties te kopen in mediamarkten. Maar allebei de kandidaten, zowel Romney als Obama, hebben zo ontzettend veel geld binnengehaald uh, dit jaar, dat ze gewoon uh, maar liefst in negen staten uh, volledig voluit campagne aan het voeren zijn. En Dat is echt wel uniek. Ze zijn zowel in Florida, Ohio, New Hampshire, Wisconsin, Colorado, Nevada, Virginia, North Carolina en Iowa bezig. En, ja er zijn ontzettend verschillende staten dus het midwesten dat is, het, mid dat is het, uh, het oosten dat is het zuiden dat is de staat met ongeveer de laagste werkloosheid Virginia dat is de staat met de hoogste werklo werkloosheid Nevada uh, ja dus dat is een uh, heel interessant want uh, dan moet je ook steeds andere verhalen gaan houden in Nevada uh, wil je vertellen dat je de overheid kleiner gaat maken in Virginia willen we dat bijvoorbeeld niet doen uh, maar allebei kandidaten ja die, die vechten nog heel erg om, uh, om deze staat en natuurlijk ook vooral Ohio uh, uh, is de belangrijkste swing state. Ja. Volgens alle analyses die gehouden zijn... denkt men dat je dus eigenlijk... Ja, de verkiezingen uh, uh, niet kunt winnen zonder die staat. Nee, en nu staat Obama daar dus 2% voor... en hij heeft ook een ludieke manier bedacht... om dan nog even extra stemmen te winnen. Uh, wat voor manier is dat? Ja, dat klopt. Nou, Obama uh, die is altijd heel technologisch uh, bezig... en hij heeft uh, uh, uh, bedrijfjes ingeschakeld... die heel erg analyses doen naar geregistreerde stemmers. En die geven alle geregistreerde stemmers... Een, een cijfer, gebaseerd op allemaal onderzoek wat ze doen. Ze kijken naar jouw Facebook, ze kijken naar alles wat jij leuk vindt, waar je dingen koopt, uh, waar jij, uh, wat jij koopt op Amazon.com. Je wordt dan helemaal in de, in, echt in, de, de nul... in de gaten gehouden, helemaal gecontroleerd daar dus. Helemaal gecontroleerd, ja. En dan, en dan krijg je een cijfer van 0 tot 10. Dus 0 betekent dat jij nooit gaat stemmen op Obama. 10 betekent dat jij zeker gaat stemmen. Mm -hmm. dus dan zijn ze heel erg geïnteresseerd in de 5 en de 6, van de mensen die nou, misschien wel, misschien niet gaan stemmen. Op hem. En wat hij gaat doen, hij gaat vanuit Air Force One, als hij dus aan het uh, vliegen is naar zo'n staat hè, waar hij nou een speech gaat geven, dan gaat hij bellen naar mensen persoonlijk op een mobiele telefoon en dan gaat hij vragen: van hé, hey, wil je alsjeblieft op mij stemmen? Ja, dat, dat is een van zijn strategieën. <lacht> zo, zo kun je wel zien. Ja, Wordt je opeens gebeld door Barack en, Obama? <lacht> ja, inderdaad. En ja, ik, als ik zelf natuurlijk gebeld zou worden, ik zou het natuurlijk niet geloven. <lacht> dan denk je, dat een of andere grapje als het is, maar dat gaat hij uh, wel proberen. Ja, hoe pakt, uh, hoe pakt Mitt Romney dat uh, aan de komende dag Ja, wat grappig is dat je ziet dat ze zich allebei van iets ander publiek richten. Obama is vooral de universiteit aan het langs gaan, hè, want uh, hij wil studenten overtuigen... die uh, ja, vaak niet zo gaan stemmen, maar wel allemaal voor Obama zijn. Dus hij probeert ze allemaal op te zwepen. Uh, Romney gaat naar hele andere plekken. Uh, speeches, speech, speeches zijn het. Uh, hij is naar, uh, uh, vandaag was hij bij een, een concert van Kid Rock. Dat is een country uh, music star hier in Nevada... Uh, en daar, uh, ja, uh, telkens weer natuurlijk dezelfde boodschap voor hem, zijn, zijn stampspeech, zoals dat heet: ik ben een zakenman, ik kan banen creëren en daarom ben ik uh, beter dan Obama. Ja, en uh, de, de Republikeinen, uh, uh, ja, de, de, die zijn ook altijd bang voor, voor uh, fraude. Waarom, waarom is dat en waarom horen we dat geluid van de Democraten niet? Nou, dat heeft ermee te maken dat je in Amerika geen identiteitsbewijs nodig hebt om te stemmen. Dus dat het in principe mogelijk is om, om uh, fraude te plegen. Uh, Republikeinen zijn daar bang voor uh, en, en uh, die hebben daar geprobeerd wat aan te doen. Het heeft er ook mee te maken dat uh, veel van die mensen, want in Amerika zijn er gewoon heel veel mensen die geen identiteitsbewijs hebben. Ik bedoel, je reist bijna nooit naar het buitenland. Als je geen uh, auto hebt, dan ja, heb je geen identiteitsbewijs nodig. Hier. En dat zijn toevallig de armere mensen, de mensen die democratisch stemmen en een aantal republikeinse uh, staten hebben geprobeerd. Uh, vlak voor de verkiezingen ervoor te zorgen een wet in te voeren... dat je opeens een idee nodig hebt om toch te gaan stemmen. Uh, de meeste uh, staten is gestopt uh, gezet. Die hebben gezegd, dit is wel een goed idee... maar dit kun je niet zomaar een week voor de verkiezingen invoeren. Uh, uh, nee. de, ja, De Republikeinen denken nu inderdaad dat, dat er nu allemaal nog mensen op de lijst staan... die eigenlijk, uh, ja, on, on, eigenlijk niet mogen stemmen of die al nee. overleden zijn en andere gaan stemmen voor een andere naam. Maar ja, uiteindelijk is daar nooit echt veel bewijs nog van geweest... dat het ook echt een probleem is of dat het ook gebeurt. Nou, we zullen het zien. Op 6 november dus. We bespreken volgende week verder met jou. Wouter Zantingen, dankjewel. Tot zo. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.